Dit is De Zondag, het anker. Goedemorgen luisteraars. En, uh, mooi dat u luistert op deze toch nog wat druilerige zondagochtend. Maar er is een belofte van mooi weer. U uh, bent beland bij Dit Is De Zondag. Het uh, ontbijtprogramma van de EO op de vroege zondagochtend. Waarin wij altijd spreken met een inspirerend mens. En vanochtend is dat John van Tilborg. Goedemorgen John. Goedemorgen. Ik zal even kort uh, iets over je vertellen. John is... Een hele bekende naam als het gaat om vreemdelingen. Om asielzoekers en illegale. Al 25 jaar be uh, bemoeit hij zich met het vreemdelingenbeleid. En ondersteunt hij vreemdelingen, dus illegale asielzoekers en wat niet al... Uh, bij, uh, ja, bij, bij het vinden van hun plekje in Nederland. En heel bijzonder uh, ondersteun je ook kerk hè, bij het helpen van asielzoekers. Ja, Dat is... ja, heel, daar ligt de basis, hè. Wij, uh, in mijn werk uh, werk ik ook voor zo'n 600 kerken in Nederland... Uh, met wie ik intensief samenwerk ja. om steun te verlenen aan asielzoekers, illegale. Maar niet alleen om hier te blijven in Nederland. Een plekje in Nederland, zoals je zegt. Maar uh, wij hebben bijvoorbeeld ook een transithuis waarmee we mensen helpen om terug te keren. Om weer een plekje te vinden in het land van herkomst. Ja. Dat is uh, he, dus niet alleen hier om mensen in Nederland te laten. En dat doe je nu al 25 jaar. Ja. Gaat je dat nooit echt vervelen? Nee, nee, nee. Dit, dit, dit, dat komt eigenlijk helemaal niet in je op, hè? die vraag of dat het verveelt of niet. Nee. Want je bent zo inspannend bezig. En, en elke dag leer je weer opnieuw. Je leert van cultuur, je leert van landen. Ontwikkelingen die in de wereld gebeuren, komen allemaal aan je voorbij. Ik bedoel, uh, ja, je bent eigenlijk een soort mini-ministerie van Buitenlandse Zaken. waar ja. de ontwikkelingen van de wereld langskomen. in levende lijven, noten benen. Ja. Hey, dus, dus ja, het is. Het is, het is uh, je, je, je, je ziet naar de film. Jij zei net ook van. Um... Het gaat niet alleen om een plek in Nederland uh, vinden. Als mensen denken aan een vluchteling of een vreemdelingenorganisatie, is er toch wel vaak het beeld van. nou, dat is een clubje wat vreemdelingen aan het doodknuffelen is. Is dat niet terecht? Nee, nee, Dat gebeurt natuurlijk ook. Je moet, je moet het niet ontkennen, want we weten dat het ook gebeurt. En, ja, maar nou, maar ik, niet door jullie organisatie, waarvoor nee, we er dan Nee, op? Nee, kijk, wij, wij zijn door kerken opgericht ja. om juist een stuk deskundigheid op te bouwen. Om hen, hen adequaat te kunnen begeleiden, ondersteunen, daar waar mogelijk en nodig. Nou, ja, dan kun, kun je niet een knuffelorganisatie zijn. He, dat betekent dat je veel kennis in huis moet halen. Dat je kennis moet kunnen overdragen, moet willen delen. En mensen moet ondersteunen om juiste keuzes te maken. Nou, een knuffelkeuze is nooit een goede keuze. Want dan ga je ervan uit dat asielzoekers zielig zijn. En asielzoekers zijn niet zielig. Dat zijn gewoon volwaardige mensen met, met een, een heel eigen leven, geschiedenis. Eh, die zelf wat op kunnen pakken. Maar ze hebben soms wel steun nodig. omdat ze in, in een hoek gedrukt zijn. of omdat ze een geschiedenis achter de rug hebben. waar dat ze half aan kapot zijn gegaan. Ja. En, en het gaat niet om het zieligheidgehalte. Het gaat erom hoe ondersteun je mensen in hun ontwikkeling. om weer een perspectief in hun leven te vinden. En hoe doe je dat op een wijze dat je hen geen schade toebrengt. of de omgeving. De de samenlevingsschade ja. toebrengt. En als iedereen illegaal blijft, dan is dat niet goed voor de omgeving... maar het is voor de mensen zelf ook niet goed. Maar okay. het is ook niet goed om mensen tien jaar te laten wachten in een procedure. Nee. En, en hun skills te laten verliezen. Hè? We hebben artsen, ingenieurs, maar ook gewoon uh, domestic workers. Je hebt, iedereen komt hier langs, laat ze tien jaar niks doen... en je weet dat je eigenlijk een leven hebt verknoeid. Ook voor onszelf, dus voor henzelf, ja. voor de mensen maar ook voor de Nederlandse samenleving. Dus je moet altijd denken aan oplossingen. John, we vliegen direct de inhoud in. Maar jij zit hier ook gewoon als mens van vlees en bloed... en wij willen jou wat beter leren kennen. En daarvoor hebben wij een uh, good old trusty jukebox. En die gaat jou een paar vragen stellen. En de vraag is aan jou om daar telkens even kort op te antwoorden. En gaan we eens even kijken wat daar voor mooi is uit. Doe het best. Zweet breekt me uit bij... Uh, als ik echt heel erg onrechtvaardigheid tegenkom. U ergert zich aan... De politici, hoe dat zij praten over het vreemdelingen asielbeleid en asielzoekers. Heeft u wel eens een religieuze ervaring gehad? Heel veel. Wat heeft u altijd alles willen hebben? Uh, god, dat is moeilijk. Maar ik wil iedere dag wel de zegen hebben. De zegen. Het grootste gevaar voor Nederland... Uh, dat ze Wilders serieus gaan nemen alsof het een normale politicus is. Zonde van uw tijd? Uh, alleen maar met Wilders bezig zijn. John, als ik dan twee keer Wilders tegenkom... en ook nog eens politici waar je je aan ergert... wat is er zo, zo erg aan Wilders? Nou, die man die, uh, uh, is nergens verantwoordelijk voor. Uh, hij weet uh, mensen uh, te kwetsen. Tot in het diepste van een ziel. En hij schijnt er ook nog een genoegen in te hebben. Dat vind ik bijna sadistisch. Ik vind een politicus dient een voorbeeld te zijn voor de samenleving. En dient niet alles te overschreeuwen en doen alsof dat, dat gewoon is. Ik denk dat dat een aantasting is van de waarden... die wij in onze samenleving proberen hoog te houden. Ja. Namelijk op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. Met respect. Het woord respect ontbreekt bij deze man. En juist bij politicus vind ik dat echt vreselijk om te moeten ervaren. Ik heb de, de, de, de democratische rechtsstaat heel hoog in het vaandel. Dat ja. is bij mij geen stagiaire die niet een stuk inlevert waarin die beschrijft wat een democratische rechtsstaat is, hoe Nederland erin staat... en, en, en, en uh, of wij een democratische rechtsstaat zijn. En dat moet hij kunnen onderbouwen in schrift, maar ook in een discussie met mij. Dat vraag ik van iedere stagiair op ons werk. Ja. Waarom doe ik dat? Omdat ik denk dat het zo belangrijk is... dat we ons beter bewust zijn van de waarde van die democratische rechtsstaat. Nou, iemand als Wilders die vernachelt die waarde van die democratische rechtsstaat. Maar John, uh, je zei in het begin ook, uh, he, toen we het hadden over het doodknuffelen van de vreemdeling... Uh, dat, uh, dat dat ook niet goed is. En Wilders die zit natuurlijk wel op het sentiment van mensen die ja, bang zijn of, of ontevreden. Begrijp je dat sentiment? Het sentiment begrijp ik wel, maar dan moet je er ook iets aan doen. Dan moet je oplossingen aandragen, dan moet je werken aan oplossingen. En wat oplossingen en zijn oplossingen zijn? Niet aan het verergeren van dat sentiment, het versterken van negatieve gevoelens... zonder dat het ons tot een oplossing brengt. En kijk, Ik ben altijd groot voorstander ervan geweest... om mensen of toe te laten, of terug te laten keren. En niet dat, dat we nu al jaren doen, mensen op straat te zetten... en te zeggen, zoek het maar uit. De samenleving lost het wel op. Maar vooral, doe niets voor deze mensen... en laat ze gewoon in die politiek zitten. Nou, dat, dat biedt natuurlijk geen enkele oplossing... En ik denk dat als je aan de ene kant kijkt naar het doodknuffelen, van we zeggen dat is geen goede zaak om hier te doen, is hij de absolute tegenhanger daarvan. Hij, je zou bijna zeggen, hij knuppelt ze. <laughs> uh, hij knuppelt ze bijna dood. Ja. Nou, dat moet je niet willen. Nee. Wij gaan daar eens, uh, wij gaan daar zo, ik ga daar zo echt enorm over doorpraten met je, maar we gaan eerst naar een stukje muziek.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 The Sound of You and I was dat van uh, Seabird. En ik zit hier in de studio en dit is een zondag met John van Tilborg. Hij is al 25 jaar directeur van INLIA... een organisatie die kerken helpt bij de ondersteuning van vluchtelingen. Maar uh, zelf ben je ook heel erg betrokken bij, uh, bij vreemdelingenzaken. We hadden het uh, net voor de plaat over, uh, over Wilders. Daarvoor nog over je gevoel voor rechtvaardigheid. Hè? De jukebox die vroeg jou waar je het zweet bij uitbreekt. En toen zei jij... ...onrechtvaardigheid. Waar komt dat vandaan? Ja, dat is altijd moeilijk te duiden natuurlijk. Maar, maar het heeft, heeft natuurlijk te maken ook met, met je geloofsopvatting... ...de waarde ja. die je toekent in de samenleving en de dingen die je om je heen hebt. M maar er werd wel eens gesuggereerd, en ik, ik sluit dat niet uit dat het zo is... ...dat het ook samenhangt met het feit dat toen dat ik uh, een jaar of 7, 8 was... ...toen ja. verhuisden wij vanuit uh, Hardingsveld... Uh, uh, in het Zuid-Hollandse naar het Antwerpse. Nou, dan zit je een, in een totaal andere wereld. En, en voor mij als kind was dat echt het buitenland. Hè. Ik, ja. als, ik ging naar het buitenland, vond het zelfs eng een beetje. En dan zeggen ze op een gegeven moment tegen je... Alleen mannen, kunnen kun geen land, waarom klappen ze? <laughs> en dan je Sorry van, dat ik, oe, wat zeg wat ik buitenlands. Ja. Denk je dan. Maar dan ben je daar en dan zie je op bordjes in cafés... op, op de café-deuren en je, daar staan verboden voor buitenlanders. Ja. En dan vroeg ik aan mijn vader... als we langs diepe, mogen wij daar niet naar binnen... Dan dacht je, nou, nee, dat is, dat is niet voor ons bedoeld. Dat is voor gekleurde mensen. Jij voelde je als buitenlander. Ja, ik, voel, ik voelde me ja. als buitenlander. Ik dacht echt, van dat is te, wij mogen daar niet zijn. Nee. En dat gevoel is een heel bijzonder gevoel, kan ik je vertellen. Als je denkt, van daar mogen wij dus niet zijn. Maar jij bent net, het, is, het was, was voor gekleurde mensen dat bordje... Nou ja, dat, dat was dus het punt. Toen ik zei: Mogen wij daar niet in? Toen zegt mijn vader: Van ja, nee, dat is niet voor ons bedoeld, maar voor gekleurde mensen. Dan zegt hij: Maar er zitten gekleurde mensen binnen. Dan zegt hij: Dat zijn vrouwen. Die mogen er wel binnen. Weet je, en dan denk je: Wat gebeurt hier? Wat voor een wereld ben ik terechtgekomen? Ja. Ik was echt, ik was helemaal ontdaan. Want uh, gekleurde mensen in mijn omgeving waren ook niet vreemd. He, mijn moeder is, is in Indonesië geboren en, en is halfbloed. Yeah. Uh, en dus he, je, je, je kent gekleurde mensen om je heen. En dan, dat, dat kun je je helemaal niet voorstellen. En dat, dat slaat in één keer heel diep op je in, moet ik zeggen. En was Antwerpen destijds niet zo gekleurd... Uh, het was natuurlijk een havenstad. Ja. Dus, dus er waren natuurlijk ook veel kleurlingen. Maar, maar dat, dat was dus het punt. Het was dus toegestaan in die periode om een bordje op je deur te hebben... en te zeggen verboden voor buitenlanders. En, en ja, daarmee doelden ze op de, de arbeidsmigranten, vooral in die periode. Hè? Ja, toen weinig vluchtelingen, maar wel veel arbeidsmigranten. Maar ja, uh, hoe, hoe moeten buitenlandstalige zeelieden weten... wat buitenlanders zijn in het ja. Nederlands opgeschreven? Hè? Maar dat, dat, zo was het wel. Uh, maar dat heeft wel, heeft wel heel veel indruk op me gemaakt, moet ik zeggen. Daar ben ik nooit kwijt van. Heb je uh, toen besloten om, om daar iets mee te gaan doen? Of had je heel andere toekomstplannen? Nou, ik had helemaal geen toekomstplannen. Maar mijn vriendjes waren Grieken, Marokkanen, et cetera. Ja. Uh, dus dat waren ook buitenlanders. En dus je wist dat zij uh, voor een deel waren uitgesloten in die samenleving. Dat, dat voelde je, dat, dat, dat, uh, dat is niet, niet echt helemaal goed overdacht. Maar, maar dat is wel je gevoel dat zegt, dit deugt niet. Maar nu ben je in het kerkelijke vluchtelingenwerk terechtgekomen. Is dat toevallig geweest of ligt daar dan wel een oorsprong? Nou, ik, ik, ik denk dat, dat daar wel een oorsprong ligt. Daar ga ik eigenlijk zelf wel van uit... Ja. En ik heb me dat zelf ook wel eens afgevraagd. Maar weet je, de vreemdeling in uw poorten is, is, is voor mij uh, zo nadrukkelijk aanwezig in mijn leven. Maar ook in de keuze van mijn leven. Dat die beiden elkaar zullen hebben beïnvloed, daar ben ik zeer zeker van. Maar ik ben, ik ben dus ook niet kerkelijk grootgebracht. Nee. Dus, dus, dus ik, ik, ik ben daar op latere leeftijd uh, in, in, in niet vanuit de wieg zeg maar mee grootgebracht. En, en, en ben ik daarmee bekend geraakt. En uh, die verhalen spraken mij wel heel erg aan. Hoe is het? Want ik ben er wel een beetje benieuwd naar hoe je terechtkomt bij een organisatie als India. Hoe is dat dan gegaan? Ja, nou, kijk, India bestond niet. Hè? India is geboren vanuit de nood van kerken. Ja. En, en, en ik was adviseur van de Raad van Kerken in Groningen voor, voor, voor, voor asielzaken die daar speelden. En, en, uh, en je was inmiddels zelf al belevend kerklid geworden? Of? Ja, ja, ja, ja, dat was ik in die periode lang. Nee, ja, dat is een verhaal op zich dat ik belevend kerklid ben. <lacht> ja, ja, als je in Antwerpen verhuising moet kiezen tussen de dominee, de pastoor en de humanist. En de humanist vond ik niks. En De pastoor die deed precies wat mijn vader zei. Dat was echt bijna duivels in mijn beleving toen. Nee, nee dat klinkt wel raar, maar als kind van 7, van 8 jaar... en mijn vader die had gezegd, ja, maar die aanbidden en in de Bijbel staat dat dat niet mag. En toen zat ik in dat klasje, met een, klasje een groot klasje... Met, met de priester. En, en toen zag ik echt een beeldenis aan de kruis. En dan gingen ze naar binnen. Dus mijn vader had helemaal gelijk. Ik moest er maken dat ik wegkwam. Dus dat, ging... dat was zwaar in het, in het katholieke België. De dominee heeft me later uitgelegd dat het allemaal niet zo erg was... als ik toen veronderstelde als oh, kind. Maar goed, je hebt een beperkte interpretatie van datgene wat, wat je meekrijgt. In dit geval van mijn vader. En dat gaf dus hele, hele rare... En achteraf zeg je van nou hilarische situaties. Je kunt er bijna film van maken. Maar ik dacht echt ik ben in een duivelsklas teruggekomen. Oh. Maar ik moest dat echt maar terug naar het verhaal van de klas <laughs> naar Groningen. <laughs> um, toen dat ik daar dus uh, in Groningen toen, toen had ik zelf was ik ook al zelf bezig met theologie te studeren uh, uh, uh, uh, naast mijn werk gewoon en uh, ik was er op van de in het kader van, van, van de problematiek waar kerken betrokken waren bij de zielzoekers. en, en Kerken besloten op een gegeven moment asielzoekers in hun midden op te nemen. In kerkasiel te nemen. Nou, dat was echt een, een, een forse discussie natuurlijk. Want kan, ja. kun je dat wel doen? En wat betekent dat? Of zet je je tegen de wet of niet? Nou, er is natuurlijk heel veel over gesproken. Maar ook de inzet sowieso van asielzoekers was toen een vraagstuk. Nou, en toen hebben we op initiatief van de Wereldraad van Kerken... hebben we op een gegeven moment in Groningen een bijeenkomst gehouden... met allemaal vertegenwoordigers van raden van kerken uit Europa. Ze kwamen uit Berlijn, uit Rome, uit Manchester, uit Antwerpen. Uit... Overal kwamen ze vandaan. En daar hebben we zitten praten onder begeleiding van theologen en, en, en, en predikanten en, en priesters. We zitten praten over de vraag van, nou, hoe, hoe leg je nou de verhouding uit tussen Romeinen 13, hè, waar de overheid niet het zwaard en vergeefs hanteert, en Matthäus 25, waar Jezus zegt, wat je het minste mijn broeders hebt gedaan, hebt je ge mij gedaan. Het evenwicht Precies. tussen de naaste liefde Precies. en het dienen van de overheid. Precies. Nou, en dat was natuurlijk... dat, dat, dat, dat Gevoelsmatig wilde dat nog wel eens botsen natuurlijk. Ja. Zeker binnen de kerk. En Dat is ook heel logisch. En daar hebben we heel intensief dagenlang met elkaar over gesproken. Ik vond dat een verademing, een opening, vond ik dat echt. Om daar eens open met elkaar over te praten. Niet, niet weg te schuiven. Maar, maar, maar ik je had echt... het idee dat dat voorheen een beetje werd weggeschoven? Ja, aan de ene kant ze het ene weg, aan de andere kant ze de andere weg. Weet je niet? En, en dit was echt een open gesprek. Dat was echt geweldig, moet ik zeggen. Voor mij echt een een hele mooie ervaring. En de uitkomst was uiteindelijk: je moet beide doen. Beide is een opdracht die uit de Bijbel komt. Dus dat betekent: je geeft de overheid die heeft het recht om die beslissingen te nemen. En, maar die kunnen natuurlijk ook wel eens fout zijn. Dat zie je ook in de hele Bijbel: dat er overheden wel foute beslissingen kunnen nemen. En, en het is je plicht om dat te accepteren: dat je overheid die bevoegdheid heeft, dat recht heeft en dat respect moet je ze toekennen. Aan de andere kant, als het slachtoffers maakt. Moet je die slachtoffers ook willen ondersteunen? Meteen die overheid zeggen van joh, zouden we misschien hier iets een keer opnieuw naar moeten kijken? Want is dit nou werkelijk wat we bedoelen met elkaar? He, dus uh, de, de, die, die beide opdrachten, moet je beide heel serieus nemen. Die staan niet tegenover elkaar. Ja. Die staan eigenlijk helemaal naast elkaar. Nou, prachtig. En dat heb daar de vulling aan gegeven. Dat was voor jou de, ook een oplossing uit een soort intern conflict? Of Tuurlijk. ging je daarheen naar die vergadering met die gedachten? Nou, gevoelsmatig. Weet je, ik, ik, ik heb me heel lang een beetje niet zo sterk gevoeld... In, in, in de exegese van de Bijbel... omdat ik ook niet met die Bijbel was opgegroeid. Nee. Ik heb juist later pas geleerd van... misschien is het ook wel eens handig dat ik er niet mee ben opgegroeid... omdat ik heel open sta tegenover die Bijbel en tegenover de teksten. En Alleen ja, dan ben je dus voorzichtig met interpretatie daarvan. Zeker als ze je als adviseur vragen. Precies, dan ben je daar op dat punt, op, op, op zeg maar de theologische exegese... ben je, ben je natuurlijk een, een, ben je, ben je wat voorzichtig, ben je wat terughoudend. Maar het ook wel aan bij mijn bij, bij gevoel. Daar ligt dan de oorsprong van India. Inmiddels ben je 25 jaar bezig met, uh, met het ondersteunen van mensen... en tegelijkertijd ben je inderdaad een gesprekspartner voor de overheden. Uh, dat is allemaal heel erg inhoudelijk en allemaal instituties en organen. Maar je hebt ook echt met mensen te maken. Ja. Is er een, een verhaal geweest van de afgelopen tijd... Echt een, een, waarin je dacht van ja, hier doe ik het voor... Ja, die zijn er zoveel. Ja, dus ik zeg het niet dat, dat je het mooiste moet maken, want dat is altijd het moeilijkst. Maar, ja. uh, nee, maar, maar om een beetje een gevoel te krijgen. Wat, wat voor manier jij dan je bemoeit met zo'n zo leven? Nou ja, kijk eens op een gegeven moment. En even aan de ene kant het verhaal van de nood. Uh, als een moeder met twee kinderen uh, met, met de collega's op kantoor zit te praten... en zegt ik ben op straat gezet en ik weet niet meer waar ik naartoe moet... dan is dat natuurlijk vreselijk. Dat is een confrontatie ja. op zich. Maar als dan op een gegeven moment zo'n collega tot de vaststelling komt: van ja, we kunnen heel weinig met dit dossier. Een plek is er eigenlijk nergens meer. En de moeder die trekt zich even terug op de wc. En, en niemand besteedt daar voldoende aandacht aan op dat moment. En dat is geen ondeel, maar gewoon dat gebeurt. Dit is bij jullie op kantoor? Ja, ja gewoon ja. bij ons op kantoor. En uh, die gaat naar de wc. Maar het duurt heel lang voordat ze terugkomt. En de twee dochters die zitten maar in de gang. Dus op een gegeven moment vraagt iemand aan de dochters: waar is moeder gebleven? Ja, die zit nog op de wc. Dat nou, duurt wel heel lang. Ze moeten dus even gaan kijken. En die klopt dan even op de de deur. En, uh, er komt geen reactie. Er wordt nog een keer geklopt. En de deur zit wel op slot. En dan denk ik denk, ja, die moeder zal toch niet flauwgevallen zijn... of iets hebben gekregen? Dus een van de mensen die gaat er met zo'n opener naartoe. En die opent de deur. En de moeder heeft in alle stilte haar bij de polsen doorgesneden. Och. Dat gebeurt oh. bij jullie op kantoor? Dat is bij ons op kantoor gebeurd. En, en, en die collega die probeert die polsen te pakken... om het bloeden te stelpen. En dan gaat die vrouw terugvechten. en die wil niet dat, dat, dat, ze, wordt, dat ze geholpen wordt. Yeah. Daar verzet ze zich tegen. Ze heeft het al verleefd. Een week later krijg ik ja. een uh, psychiater van het ziekenhuis krijg ik aan de lijn. En die zegt: hey, maar ja, moet je goed luisteren? En ik, ik ken die psychiater ook. En die zegt: Luister, jong, uh, ik ga er weer ontslaan, want ze is niet gek. Ik zeg: Nou, joh, heb je wel goed bedoeld ja. dat, dat ze deed hier? Ik bedoel, dat kan toch niet? Hij ze zegt: Ja, maar ze is niet gek. Ze mankeert psychiatrisch gezien niets. Ze zegt, het is gewoon een hele bewuste keuze geweest van haar. Ze zegt, kijk, als ik, als ik er niet meer ben... Maar dan dat... weet ik zeker dat mijn kinderen verzorgd worden. Die gaan naar school en die krijgen onderdak, et cetera. Maar omdat ik er ben, staan mijn kinderen nu op straat. En, en hij had gelijk, maar zo, wist zo ik is het Zo is het ook. Dat is de werkelijkheid. En dat is natuurlijk vreselijk, dat je die constatering moet doen. Dat grijp je bij de strot en dan denk je van... ja, waar zijn we nou in, in hemelsnaam mee bezig? Dit kan ja. toch niet? Nou, hè, en, en, en dat is dan simpel niet de vraag van... wordt iemand toegelaten of wordt iemand teruggestuurd? Het is de vraag van iemand die het gewoon helemaal niet meer zit zitten... en denkt van, ja, wat moet ik mijn kinderen nou bieden? Ik heb mijn kinderen niks te bieden. Zolang ik er ben, zijn mijn kinderen daar een slachtoffer van. En ze, en ze heeft in die zin gelijk... als ze dat niet meer zou zijn, zouden kinderen hier mogen blijven... naar school kunnen, onderdak krijgen, et cetera. Dus die koos voor haar kinderen om een einde te maken te leven. Nou, dat, is, dat, is, ah, dat, dat is wel een heel dramatische keuze. Ja, dat, ja, ja dat is vreselijk. Ik, bedoel, ik was nee, kwaad op die vrouw. Is er niemand, niemand gezegd was er echt geen alternatief dan dit. Z zij zegt dat niet meer. Ze was al overal geweest. Ja. Weet je, en dan, dan, dan kom je... En, en je ziet mensen wel vaker dingen doen van... ik, ik zie het gewoon niet meer zitten. Hey, ik, ik heb ook een Syrisch orthodox christen gehad. Die, die, die, die man was elektricien. Die werkte voor het zeg maar, de, de, de, de telecombedrijf uh, ja. in Syrië. Maar hij was afgewezen en die heeft zich ontwikkeld met strandraads. In zijn bed gelegen en met water eroverheen. En hij heeft vervolgens de Bijbel geslagen naast hem. Hij heeft Bijbeltekst gepakt en die heeft vervolgens een knop aangezet. Nou, dan weet je wat voor een vreselijke dood die sterft. Maar hij weet dat. Hij, weet dat. hij is elektricien. Die man weet wat hij doet. Wat heb jij in het geval van die vrouw gedaan? Uh, ik ben met die vrouw zelf gaan praten. En, en niet omdat ik denk dat mijn collega's dat niet hadden gekund. Uh, maar maar het, het, het raakte mij zo dat ik ja. gesprek met, met de en ik was zo boos op die vrouw ook. Hè? Want wat doe je je kinderen aan? Uh, ik, de onmacht aan de ene kant in haar uiting... En, en moet je haar daarvoor bestraffen... maar aan de andere kant je hebt de verantwoordelijkheid... als moeder naar je kinderen toe. Maar, en hoe, hoe uitzicht dat dan? Want ja, uh, ja hoe, ik kan heb, ik je, heb, hoe kan je dan kwaad zijn op zo iemand? Nou, dat, dat, dat ben ik toch wel. Ja. Dat, want dat heeft ook te maken met hoe dat jij kijkt naar, naar de verantwoordelijkheid als ouder. Van, als ouder van, van, hoe ga je als ouder met je kinderen om? Dit mag je je kinderen niet aandoen. Nee. En, en aan de andere kant, haar hopeloosheid. Het was geen schreeuw voor aandacht. Want, want ze deed dit in alle stilte. Ze heeft zich juist verzet tegen, het, tegen, tegen de hulp die we boden ja. en voor haar ongewenst bleek te zijn. Dus, dus het was een hele uh, serieuze keuze van haar. En, en we, hebben een, ik, we hebben verschillende keren met haar gepraat over die serieuze keuze die ze heeft gemaakt. Maar ook in verantwoordelijkheid van de kinderen. Want haar kinderen uh, staan liever met gaar op straat. Ja. Dan dat ze uh, in en een vrij huis zitten en op, naar school kunnen gaan. Uh, en dat ze dat te danken hebben aan de dood van hun moeder. Ik bedoel, dat gaan ze op zo hun eigen gebeten betrekken. Ja. Dat is voor ons, weet je. Maar, maar hoe, hoe is het verhaal nu afgelopen? Uh, ik kan nu melden, na, na heel lang, eh, dat ze eh, alle drie een verblijfsvergunning hebben. Dat ze nu mogen blijven. En waar kwamen ze oorspronkelijk vandaan? Oost-Europa, Zuidoost-Europa. En wat heeft India dan precies, want jij hebt met haar gepraat... maar wat hebben jullie dan nog gedaan... Nou, dossier. uiteindelijk hebben we zeg maar, hun, hun procedure behartigd, hun belangen behartigd. We zijn opnieuw naar het dossier gaan kijken. We hebben ze uh, uiteindelijk uh, toch een plekje weten te vinden waar ze tijdelijk terecht konden vanwege de crisissituatie waar ze in zaten. En vanuit de crisis is dat steeds verder doorgevoerd naar omzetten van crisissituatie naar opvangen, naar et cetera. Dus uh, maar dan, dan zit je met, met mijn eigen radeloosheid. Dit moeten we oplossen. We hebben geen keus. Maar ja, als er hier 10.000 van zouden staan, dan kun je ze ook niet helpen. Nee. Weet je, dat is dat gevoel. Maar he? ze hebben uiteindelijk wel die collega's gekregen. Die, die huilend vormen staan en zeggen... ja, ik, ik, ik kan niks niet doen, voor die mensen staan nu weer op straat. Ja. Deze mensen hebben verblijfsvergunning gekregen. En dat was op basis van schrijnendheid? Of... Ja, ja, ja, ja, ja. Okay. ja. Het is alweer bijna half acht. Uh, we zitten in een enorm emotioneel verhaal. Maar het is bijna half acht. En wij gaan eerst eens even luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws. Gelezen door Juri Stubinitsky. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Haar achterban spreekt van een politiek proces waar de huidige president Jonukovic achter zou zitten. Twee toeristen uit Israël zijn in Polen gearresteerd omdat ze spullen hebben gestolen uit concentratiekamp Auschwitz. Bij een controle op het vliegveld bleek dat ze onder andere scharen en messen hadden gestolen. De twee kregen een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.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 grijze, frisse en natte dag belooft het vandaag een stuk vriendelijker en warmer te worden. Het is op dit moment nog wel bewolkt en nevelig. En in de oostelijke helft van het land valt hier en daar een beetje regen of motregen. Het is nu landelijk zo'n 16 graden en er staat maar weinig wind. Nou, vanochtend knapt het weer geleidelijk op. Het wordt uiteindelijk overal droog en in de westelijke helft breekt de zon door. Vanmiddag komt ook in de rest van het land de zon erbij. En de temperatuur die loopt op na 21 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in Limburg. De wind die komt eerst uit het westen en is zwak tot matig. Maar vanmiddag neemt de wind af en wordt zwak en veranderlijk qua richting. Vanavond dan, dan klaart het verder op. Het blijft nog lang aangenaam warm buiten en vannacht koelt het ook maar weinig af. Morgen maandag is het vrij zonnig en ligt de middagtemperatuur rond maar liefst 30 graden. Dinsdag wordt het opnieuw tropisch warm, maar neemt de kans op onwisbui wel toe. Dit is De Zondag op Radio 1. Ja, Goedemorgen, uh, nog steeds van harte welkom bij Dit is De Zondag. En als u net begint met luisteren. Uh, bij mij in de studio zit John van Tilborg. John is al 25 jaar betrokken bij uh, de ondersteuning vanuit kerken van vluchtelingen. En hij is inmiddels directeur van Inlia, een organisatie die zich daarmee bezighoudt. Voor het nieuws vertelde je een aangrijpend verhaal over een mevrouw... die zichzelf probeerde van het leven te beroven bij jullie op kantoor. Daarvoor zei je ook uh, iets anders. Je zei, ik voel me soms een soort mini-minister van buitenlandse zaken. Als je ziet wat er allemaal bij je langskomt. Dat klinkt een beetje... Een beetje politiek vergeleken bij dat hele menselijke verhaal uh, wat je net vertelde, dat dat, dat een, een ontzettend aangrijpende verhaal van die, die zelfmoordpoging. Hoe ziet eigenlijk jouw gemiddelde werkdag eruit? Want het wordt, een, het gaat een beetje van hoog naar laag, van klein naar groot. Laat ik eerst zeggen dat ik zei: mini-ministerie. dat mini-ministerie. Een, een, een titel toe-eigen. <laughs> um, ja, ziet mijn werkdag, die iedere dag verschilt. Echt, je kunt niet zeggen, zo ziet mijn dag eruit. Maar ik begin altijd wel met zes uur op te staan. Dat is wel een vaste basis. En dan haal ik mijn oudste dochter uit bed... omdat hij een hele moet fietsen om naar school te gaan. En wij samen dan met z'n tweetjes een stukje van die dag mogen delen. En dat vind ik echt geweldig, omdat ik dat s'avonds niet altijd kan met mijn kinderen. En dan smer ik het brood voor dekte tafel, keet, koffie en alles wat daarbij hoort. Uh, en uh, vlak voordat ik uh, haar fietsje wegduw... Uh, terwijl zij een uur gaat fietsen naar, uh, naar haar school... Uh, maak ik de rest van het gezin wakker. En uh, dan is die beneden als ik uh, weer terug binnenkom... Uh, naar mijn oudste dochter uh, te hebben laten fietsen. En dan het ik... is voor jou heel belangrijk, die familiestart. Ja, absoluut. Dat vind ik echt, uh, ja, vind ik echt wezen... Dat is een wezenlijk onderdeel van mijn leven. Uh, absoluut. En dan kom je op kantoor en dan word je geconfronteerd met... Totaal andere situaties. Ja, of ik kom op kantoor of ik ga naar mijn vergadering. En die kan op kantoor zijn, maar die kan ook wel in Den Haag zijn... of in Utrecht zijn of in Amsterdam. Hè. Dus ik, ik, ik reis ook best wel veel. En wat, wat voor mensen vergadert je dan allemaal? Met gemeenten, met kerken, met het ministerie. Ja, met, met van alles. Uh, uh, voor een debat ben je wel eens ergens. Ja, ja. Uh, het gaat over uh, coalities. Uh, met wie, partijen met wie je samenwerkt. Dat ja. je een bijeenkomst mee hebt. Dus ja, met, met, met, met de hele wereld in het land zou ik kunnen zeggen. Ja. ja. Als je dan, uh, vorige week vrij, of uh, maandag was het Wereldvluchtelingendag, ja. is dat een dag waar je dan ook mee, mee bezig bent? Ja en nee. Niet zoals men misschien verwacht. van. Uh, er zijn heel erg gefocust op die ene dag. Omdat je eigenlijk 365 dagen van het jaar ermee bezig bent. En dan heb je dat iets minder. Ik bedoel, die Wereldvluchtelingendag is, is hoofdzakelijk, hoop ik... Uh, voor een stukje bewustwordingsproces bij, bij, bij de rest van Nederland. Je was een witte paraplu-optocht geweest, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Was je daarbij dan? Nee, nee, daar was ik niet bij. Ik, uh, ik kon er niet bij zijn. Ik had mijn handen vol aan andere dingen op dat ja. moment. En dat is dus het punt van mensen die in het werkveld zitten. Die hebben meestal hun handen vol. En, en dan hoop je dat er ook nog een aantal andere mensen zijn... die iets organiseren, waardoor de aandacht ook even wordt gevestigd... op, op de problematiek van de vluchtelingen. En ik denk dat vooral zo'n VN-orgaan als de UNHCR... de hoge ja. commissariaat voor de vluchtelingen... dat die vooral daar als VN-orgaan met haar gezag aandacht voor moet vragen. Nou, was het uh, maandag, Wereld Vluchtelingendag... Uh, de, de, de mars met de witte Paraplus, hebben misschien mensen wel in de krant zien staan. Gert Leers, uh, minister voor uh, Vreemdelingenzaken onder andere... die heeft uh, toen onder andere gezegd dat Nederland niet de hele wereld op zijn nek kan nemen. Wat, wat vind je van zo'n uitspraak van hem? Nou, inhoudelijk heeft u volstrekt gelijk en ben ik het helemaal met hem eens. Ik ja. verschilt absoluut niet van mening op dat punt. Ik vraag me alleen af of dat je op zo'n dag zo'n verhaal moet houden. Want is het niet juist op zo'n dag dat we vragen om aandacht voor vluchtelingen... om daar zorg voor te willen hebben en, en niet onze rug naartoe te willen keren? Ja. En zo'n opmerking klinkt bijna... maar ze wisten niet bedoeld, hoor, maar daar ben ik eigenlijk wel zeker van. Ze wisten eerst niet. Maar het klinkt bijna alsof dat we wel de rug zouden moeten toekeren. Want anders krijgen we iedereen hier en we kunnen niet iedereen opvangen. Ja. Dat is helemaal niet aan de hand, weet je. Het aandeel asielzoekers, vluchtelingen dat Nederland in Nederland toegelaten wordt, is zo klein. Daar hebben we eigenlijk helemaal geen last van. Ik, daarom begrijp ik al die discussie niet. He, we hebben, en ik wil de discussie niet verleggen naar een andere groep. Om te zeggen een andere groep iets niet goed doet. Maar van het totaal aantal vreemdelingen en, en experts, en noem ze maar op, die allemaal naar Nederland hier binnenkomen en hier gaan verblijven, maken de asielzoekers maar zo'n klein onderdeel uit dat ik helemaal niet begrijp waarom er zo'n discussie is. Hoeveel, of, of, of hoeveel mensen hebben we dan? Jaren... 15.000 tegen 150.000 die, die hierin en uit gaan. Ik bedoel, weet je, het en een dat zijn de meer. mensen die komen. En hoeveel mensen blijven daar dan ongeveer van? De helft. De helft. Dus zo'n 7.500. Ja, ja, ja, ja, ja zo'n 40 procent is heel gangbaar. Dus ja. zeg even dat je zo'n zo zo zo 6.000, 7.000 mensen hebt. Ja. Nou, zei hij, hij zei geloof ik letterlijk van... Nederland kan niet alle lezen van de wereld aan... Uh, maar hij had, zei ook dat er meer in Europa samengewerkt moest worden. Terwijl, naar mijn idee, nu de Noord-Afrikaanse landen een beetje leeglopen, men in zuidelijk Europa veel meer problemen hebben. Hoe zie jij die Europese samenwerking? Nou ja, die staat op deze manier wel erg op de tocht, natuurlijk. Hè? En wij, wij hebben natuurlijk... Op wat voor manier staat die op de tocht? Nou, kijk, wij hebben natuurlijk een politieke geschiedenis in deze. Ja. Toen dat in 1987, en dan kun je zien dat ik al even meega. Toen dat ik in 1987, toen het Europees Parlement zei: Weet je wat we moeten doen? We moeten naar een systeem van burden sharing. Nou, is er natuurlijk dat woord nu ook even voorzichtig mee zijn, maar burden betekent last, hè? de lasten delen. Ja, en burden sharing, zeggen? wat betekent dat? Daar ga ik zo Oké. Okay. Ik, ik zou het liever noemen uh, uh, sharing responsibilities, hè? verantwoordelijkheden delen, ja. dan, dan lasten. Maar daar ga je ervan uit dat. In heel Europa, waar mensen binnenkomen, dat we de lasten delen. Of met de middelen, of de ja. aantallen mensen. Dus als er honderdduizend voor de poort staan, die we het binnen moeten laten... dan verdelen we die over alle landen. En dan hebben we evenredigheid, na evenredigheid hebben dan de mensen ook. He, dan is het niet zo, wij hebben meer dan zij of wat. Die discussie ben je vanaf. Ja. En dan hoef je je dan ook niet meer door te laten leiden. Je kunt puur op de feiten zeg maar, gericht je, je, je, je, je keuzes maken in het vreemdelingenbeleid. Je kunt ook zeggen, van, nou, wij nemen er niet zoveel... maar wij betalen er dan wel voor dat ze bijvoorbeeld in Italië zitten. Dat kun je ook doen. Dus dan zou Nederland geld betalen aan Italië? En dan hebben wij minder asielzoekers. Zij vangen ze dan op en wij betalen gewoon mee. Dat doen we ja. met de rest toch ook in de hele Europese Unie? We betalen toch ook landbouw, subsidies, noem maar op. Dat doen we gezamenlijk, we dragen gezamenlijk af. Dus als je zegt, we gaan gezamenlijk... de verantwoordelijkheid voor het verhaal nemen... ieder via de component zoals we die nu ook al hebben... in de Europese gemeenschap, waarom zou je dat dan niet doen... Dat werd afgewezen door Nederland. Toen dat in Europa bijna iedereen erover was dat dat moest gebeuren. Een geweldige dus er was antwoord. eigenlijk al een overeenstemming op dit onderwerp? Nou, In ieder geval in het Europese parlement. Huh? Een overweldigende meerderheid van links tot rechts. Ook alle Nederlandse parlementariërs van links tot rechts... waren het er allemaal over eens dat dit moest gebeuren. Ja. Nou, Nederland was het eerste land dat dit van tafel wees... Later in een, in, een, in een radiogesprek vertelde de staatssecretaris ook nog een keer... waarom dat hij dat niet wilde. Hij zei, ja, als we dat gaan doen, moeten wij of meer asielzoekers gaan opvangen... of we moeten meer gaan betalen. En daar hebben we geen zin in. Dus even voor de duidelijkheid, wij hadden er toen veel minder dan de rest. Yeah. En wij wilden niet meer lasten krijgen en middelen uitgeven... of mensen opvangen. Maar wij zaten toen onder aan die Europese lijst. Yeah. Toen het wij hoger op die Europese lijst kwamen... en dat we op de vijfde plek stonden, of zo, toen begonnen we vanuit Nederland te roepen. Een paar jaar geleden was dat nog maar. We moeten naar het systeem van burden sharing. We moeten samen... De de last te dragen. Weet je, en toen werd Nederland hartstikke uitgelachen. En dat begreep Nederland niet. De Nederlandse burger begreep dat niet. Dat die andere landen dachten... Ja. Maar, ja, waarom doen die nou zo moeilijk? Laten we samen die lasten dragen. Maar dat had natuurlijk die voorgeschiedenis... dat Nederland dat lopend heeft afgehouden. Tot op de dag van vandaag is dat systeem nog steeds niet geïntroduceerd. is nog steeds niet geregeld. Terwijl je zou, als je gewoon logisch... als normaal luchtig als dat... een burger denkt... Waar, waar, waarom zou je dat... je doet dat met belasting toch ook? Nou ja, dat, de, de, op dit moment lopen natuurlijk... de discussies over Griekenland... En daar staat ook niet ontzettend te springen. Om, om dat is echt springen. een ander verhaal. Dat is een verhaal van Griekenland die ons allemaal bij de poot heeft gehad. omdat ze gewoon foute financiële cijfers heeft al verlegd. en dat we de status van Griekenland. He, met, met de ja. uh, sol uh, hoe solvabel zijn ze met betrekking tot hun financiën. dat we daar een totaal fout beeld hebben gehad. Om, en, en, en dat kwam omdat we bedonderd werden met die informatie die we daarover ja. kregen. Nou, dan ligt dat echt dat, anders. Dat is anders met vreemdelingen. Nee, met, met vreemdelingen gaat het zo. We kunnen zo meten hoeveel dat er binnenkomen. We hebben een Uredac-systeem. Dus is een Europees systeem staan alle vreemdelingen in met hun vingerafdrukken. Die ja. hier binnenkomen, die hier asiel aanvragen. En dus we kunnen zo tellen en verdelen. Ja. En we kunnen zeggen, nou Nederland heeft er dit jaar, zeg maar na verhouding, 2% meer gehad. Dan krijgen die een financiële compensatie. Ze hebben 8% minder gehad en dan gaan ze zelf een beetje financieel compenseren. Maar ze hoeven die kosten niet meer te maken in Nederland. Even terug, want voordat we heel Europa weer gaan verbeteren... Nog even terug naar je dagelijks werk, hè? Ministerie van Buitenlandse Zaken, krijg je dat je minister. Ja, ik, ik besef mij dat ik met een grote organisatie aan het woord ben. Uh, nee, maar om, ook om het gewoon even uh, terug te halen bij waar het over gaat. Ja. Er, gaan, er komen, zeg, zo'n 15.000 per jaar uh, asielzoekers. Een aantal mensen uh, mag blijven, een aantal mensen mag niet blijven. Helaas hoor je ook de verhalen van mensen die, nou ja, die een verhaal ophangen wat, wat niet waar is. Mm -hmm. Hoe ga jij daarmee om in je dagelijks werk? Ben jij wel eens bedrogen door iemand? Tuurlijk. Ja? Ik, ik zit al heel lang in dit vakgebied en in dit ja. vakgebied gebeuren die dingen. Ja. Ja, kijk, Mijn principe is wel, en dat zeg ik ook tegen onze medewerkers... niet mensen veroordelen. Het kan best zijn dat iemand niet voldoet aan de criteria die wij stellen om toegelaten te worden. Maar die criteria die passen wij zelf ook de hele tijd aan. Dus op het ene moment zou die wel oké okay zijn, op het andere moment niet. Ja, maar het gaat niet om criteria, maar het gaat om dat mensen... Nou ja, je ja gewoon een vals ook, verhaal vertellen. Maar dat maakt ook dat mensen valse verhalen vertellen. Dat moet je eens uitleggen. Nou, kijk, als je op een gegeven moment weet dat je vertelt dat je via die route bent gekomen... dan heb je geen obstakels om hier in Nederland binnen te komen. Zeg je even je via een andere route bent gekomen, heb je wel obstakels... dat je daarvoor betaald hebt, valse papieren hebt gekocht, et cetera. Ja, dat kan niet anders meer in deze tijd. Dus de hele discussie over mensen die met valse documenten Nederland binnenkomen. Jengis uh, Gabor, misschien ken je hem nog, de oud-staatssecretaris van Landbouw... Ja. parlementslid van het CDA. is terug voor mij, ja. Ja, vluchteling, ooit. Ja. Maar toch een bekende Nederlandse Nederlander. Die is hier binnengekomen als vluchteling vanuit Hongarije. Maar die had wel eerst al zijn papieren kwijtgemaakt. En niet omdat hij bang was hier. Maar stel dat je weg ja. wordt gepakt. Dan is alles ter lijden. Wie ben je? Wie is jouw familie? Wie zijn jouw vrienden? En dus loop je risico's. Dus die heeft ook al zo vaak gezegd... Nou luister nou toch eens. Het eerste wat je doet is je papieren weggooien. Ja, maar degene... John, ik, als, ik, als ik naar je luister dan... Krijg ik het idee dat het altijd aan de wereld om. Nee, nee, de ik was niet aan hele verhaal. Je, je was mag niet... dat ja. nee, Ik weet het, het is korte tijd, maar nu moet je even laten uitpraten. <laughs> maar, dus, dus daar ligt niet het probleem. Dat is ja. geen bedonderen. En dan nee. komt het punt waar je wel wordt bedonderd. Ja. Als je een valse identiteit krijgt, vals luchtverhaal, et cetera. Dat heb je. En dat is ons natuurlijk net zo vaak overkomen. Alleen ik veroordeel het niet. Want mensen proberen hun leven te verbeteren. Maar dat betekent niet dat je ze hier moet toelaten. Wij helpen mensen ook terug. Weet je, wij helpen mensen in een project op dit moment, het Transithuis. Die hier in vreemdelingenbewaring, dus in de cel gaan ja. en eruit en erin. En die zijn dus illegaal opzitten en in een cel doorlopen. En we komen er niet uit om hen te kunnen uitzetten. Of dat ze zelf teruggaan. Die categorie, deze moeilijke categorie, hebben wij een speciaal voorziening voor. Het Transithuis. Ja. Dat doen we samen met Kerk en Actie en met andere partijen. Daarmee proberen je mensen terug te krijgen? Nou, we gaan mensen de belemmeringen weghalen om terug te keren. En daar gaan we ze mee terughelpen. Deze mensen hebben vaak de boel belazerd, Heel vaak. Maar, voel jij je maar we dan... schieten er niks mee op om ze hier in illegaliteit te houden. Want er zijn niet beter van, de Nederlandse samenleving niet. Dus wat wij proberen te doen, is los dat probleem op. Laat die mensen terugkeren. Nee, maar Het gaat mij ook even om jou als persoon. Hè? Ja. Er, zijn, er zijn tal van mensen ook die luisteren misschien. Die betrokken zijn bij, bij, bij, bij vreemdelingenzaken. Die ook wel eens... Ja, voor het lapje zijn gehouden. Mm -hmm, en tuurlijk. diep teleurgesteld ja, zijn. Ja. Voel jij niet zo'n teleurstelling dan? Op het moment dat je zo'n vals vluchtverhaal voor je kiezen krijgt. Ja, de eerste, de tweede en de derde keer nog wel. Maar ik zit er dan zo lang in... dat ik ook al de 23 ste keer al lang achter de rug heb. Ja. En dan ga je je afvragen waarom gebeurt het? Je hebt met die mensen gepraat. Je hebt nu een beeld. Daarom zeg ik, ik veroordeel het niet meer. Ik vind het niet goed. Ik zal het niet meer veroordelen. En ik zal ze niet steunen om hier te blijven. Ik zal ze wel steunen om terug te keren. Maar uiteindelijk gaat het om meer dan dit ene individu. Iedere mens is er één. Daar moet je altijd van uitgaan. Maar we, we dienen denk ik ook de hele samenleving. Hè? Dat is inclusief de vreemdelingen, de ja. asielzoekers, de Nederlanders, etc. Om ervoor te zorgen dat je aan oplossingen werkt... en niet alleen maar problemen blijft benoemen. Als je ze benoemt, moet je ook de oplossing gaan aanpakken. Anders niet. Wij gaan, uh, wij gaan eens even luisteren naar een mooi gedicht... Rickert Zuiderveld heeft het gedicht bij De Zondag gemaakt. Dichter bij De Zondag. Herberg. Wat doe je als de laatste deur zich sluit? Wanneer je alles achter je moet laten? Je hersens spoken door de straten. Je toekomst is een stuk geslagen ruit. Geen land om terug te keren en geen ouders die als een warme deken om je heen jouw naakte borst bedekken, maar alleen de leegte als een zwerfsteen op je schouders. Alsof je niet bestaat, je hebt geen recht, je bent als vuilnis aan de straat gelegd, veroordeeld tot een scherf barmhartigheid. Misschien een man die op een ezel rijdt, die jou verbindt, de pijn stilt in je ribben en jou meeneemt, naar de herberg en de kribben. Rickert Zuiderveld was dat met zijn uh, gedicht bij de zondag. Uh, John, wat vind je van dit gedicht? Prachtig. Ja, wat vind ja. je er zo mooi aan? Uh, nou ja... Uh... Vooral het, waar het toe wordt gewerkt naar het eind. Hè. Een, een man die op een ezel rijdt, rijd, jou verbindt, jouw pijn stilt. Uh, je meeneemt naar de herberg en de kribben. Daar, daar waar je naartoe wilt. Daar we moeten zijn, denk ik. en uh, Ik denk, uh, alles wat daartoe bijdraagt, vind ik gewoon echt uh, mooi om te horen. Ja. Dus dat, want hij maakt daar natuurlijk een toespelling op Jezus... die zelf uh, geen plekje kon vinden om geboren te worden. Mm -hmm. Is dat iets wat je daarom zo aanspreekt? Mm. Nee, volgens mij was dit de plek waar Jezus geboren moest worden. In een onherbergzame juist, dat, situatie? Juist, dat, dat is wat ik denk. Ik denk dat dat juist moest zijn. Het, het kon denk ik ook niet anders zijn. Ik denk dat uh, het geweldig is dat het zo gegaan is. Okay. in his car and drives her away, far from all things that we are. Pulls on smile and breathes it in and breathes it out. He says, Bye, bye, bye. Says, bad day Looking for the greatest came on b day looking for the greatest came greatest came Patrick Watson is it? Met The Great Escape. Wat een wonderschoon nummer is dat? Ik zit nog steeds in de studio met John van Tilborg, directeur van INLIA, betrokken bij het um, uh, kerkelijk vluchtelingenwerk. We hadden het net over uh, teleurstelling, die je af en toe ook uh, moet hebben. Uh, op het moment dat mensen verhalen vertellen die niet helemaal waar zijn. De vraag die daar een beetje voor mij achter zit, is: als je zo lang met zulke intensieve verhalen bezig bent... waarbij je emoties soms op en neer gaan... van, van een teleurstelling tot, tot euforie als iets goeds gaat. Hoe stom je daarmee af? Word je, kom je op een soort gemiddelde terecht? Wat doet dat met je na 25 jaar? Nou nee, het stond me niet af. Het is eigenlijk een kwestie van waardoor laat je, je leiden. Ik bedoel, ik yeah. heb, ik mijn idee hebben we een opdracht meegekregen en ik vul deze opdracht op deze manier in. En wat is en op, je opdracht dan? Nou, die opdracht is om, om, om vanuit de Bijbel te willen handelen. En uh, dat, dat stond natuurlijk nooit af. Het vraagt wel wat extra's van je. Ik bedoel, ja. uh, uh, leven, naar, leven, leven naar, naar deze overtuiging betekent dat, dat het een extra inzet van je vraagt. Dat maakt het niet makkelijker, het maakt het moeilijker, maar het maakt het wel vrolijker. Vrolijker? Fijner. Ja, tuurlijk. Maar tuurlijk. Op het moment dat en, je ik jij heb zo nog steeds zo... iedere dag altijd echt een goed humeur. Als ik om zes uur opsta, dan, dan. Ik denk, mijn dochter heeft mij nog nooit gezien. Mijn, mijn chagrijnige kop. Zochtens vroeg van nou moet ik weer aan het werken en het is zo vreselijk. Ik, dacht, ik denk niet dat ik dat ooit heb gehad. Maar als je, uh, uh, in de eerste half, je vertelt het eerste halfje vertel je het van die mevrouw die zelf een poging deed bij jullie op kantoor. Dan moet je dan toch eigenlijk vanuit het lood zijn geslagen. Tuurlijk. Ik, heb, ik, heb, ik durf je eerlijk te bekennen. Het, het is me wel vaker gebeurd dat ik echt met tranen in de ogen achter mijn bureau heb gezeten. Ja. En dat is verdriet en dat doet pijn. En een onbegrip en dan geloof je het gewoon niet. Nee. En ik heb, op, ik heb op het bed gezeten waar het jongen ik net van vertelde. die zich, eh, zelf heeft dan Dan jank ik daar ook. Ja. Maar het sterkt mij ook in de gedachte dat, dat ik nog heel veel te doen heb. En ik niet alleen, we hebben allemaal veel te doen om dit, dit te willen vermijden. Dat is een opdracht voor ons. He, dat is die opdracht waar ik het over heb. Maar ik prijs me ook erg gelukkig dat, dat het me gegeven is dat ik dat mag doen. Ja. Dat vind ik ook een zegen, dat ik, dat ik het mag. Nu ben jij met, met veel christelijke mensen aan het, aan het werk. En veel mensen die dezelfde motivatie hebben. En... Uh... Die af en toe helemaal kunnen gaan voor, voor, voor, nou ja, voor de mensen die, die in de verdrukking zitten. Hoe moeten die, die mensen op een goede manier helpen? Want je kan volgens mij ook fout helpen. Dat, dat proef ik wel een beetje uit jouw woorden. Nou, ja, kijk, je zei net al van... Hé, hoe vind je het om bedonderd te worden? Ik, ik zie bij de kerk natuurlijk ook vaak mensen... die hebben zo'n groot hart... Ja. Dat, dat ze, dat ze de, de realiteit ook een beetje uit het oog soms verliezen. Hè? En dus de asielzoeker zegt, dus het is zo. Ik heb het zelf van hem of haar gehoord. Hè, dat is een beetje naïef. En dat zie je natuurlijk ook wel in de kerken terug. En op zichzelf is dat logisch. Hè? We gaan ervan uit, ze zeggen wel eens goed gelovig... Ja. Wij zijn, als het goed is, zijn we goed gelovig. En dan moet je eigenlijk vanuit willen gaan. Maar dat brengt ons er ook toe om wel eens te zeggen... Van, ja, maar dit is niet helemaal. Oh. Zuiver, daar moet je even voorzichtiger mee zijn. moet je een stapje terug doen. Om je bedoelt helfvaardigheid... niet helemaal zuiver in de zin dat ze niet kritisch zijn? Of dat... Niet kritisch, het genoeg, niet... Niet kritisch oh. genoeg vaak. Uh, en, en, en, en volstrekt geloven wat er wordt gezegd. En alles is subjectief. Dat betekent niet dat de dat een heel veel te liegen tegen ze. Maar ziet het vanuit zijn eigen gekleurde beeld. En, en daar moet je vanuit de kerk ook wat, wat, wat, denk ik, wat, wat voorzichtiger mee omgaan. Proberen dat op de juiste manier te wegen. En niet per definitie uitgaan van zielig. En ook niet per, per definitie vanuitgaan ik ben om iemand die zielig is te helpen. Want daar zie ik het ook wel eens misgaan natuurlijk. Hoe uh, uh, uh, gaat het dan? Ja, een voorbeeld. Een voorbeeld, iemand krijgt een verblijfsvergunning. En, en nou, die krijgt een huis. En het grote hart bij, bij, bij, bij, bij, bij mensen in de kerk is dan van... nou, we gaan dat helpen. En niet, het niet overal hetzelfde. Dit is een voorbeeld van, ik zeg, zo moet het niet. En dan zie je, dan wordt het huis ingericht... en dan hebben andere mensen de spulletjes vanuit de kerk... en zeggen, dit is heel mooi, want dit is nog van Pantherie geweest... en dat moet je hier zetten in de kamer. Nee, de tv moet daar staan. En dus tot en met het inrichten van het huis gebeurt dan... vanuit ja, dat grote hart van, we willen eens helpen, en zo hoort het. En dan willen ze die mensen kneden naar hoe het hoort. En ze moeten niet dat toevallig, want dat is me echt letterlijk gebeurd... een paar weken later in een auto rijden, en dan word ik gebeld... en dan zeggen ze tegen mij, dit is echt gebeurd. Maar ik dacht dat het een echte vluchteling was. En dan zeg ik, ja, dat, dat is ook zo. En daarom hebben ze die kunnen krijgen. Daarom hebben jullie je ook daar voor ingezet. Ja, maar hij rijdt nu al in een auto. Maar deze mensen waren niet arm. Deze mensen werd onrecht aangedaan. Als die terug hadden gemoeten, dan had dat ze de kop gekost. Ja. Daar hebben we ons voor ingezet. En niet dus om een arme sloeper te helpen. Dus ze vinden dat ze ook zielig gedrag moeten vertonen. Nou, Sommige mensen, nee, door de bank genomen, gelukkig niet. Maar er zijn mensen die hebben dit ook. En daar moeten we ook voor waken. Daar moeten ja. we elkaar ook tegen beschermen dat wat gebeurt. Dan gebeurt het ook dat je, dat je tegen mensen uit een kerk moet zeggen: van jongens, uh, dit is gewoon een hopeloze situatie. Je moet niet Heel proberen vaak. deze mensen in Nederland te houden. Heel vaak. Ja? En sommige kerken luisteren, sommige niet. Er nee. <laughs> wordt gebeld en er wordt gezegd: van ja, moet je luisteren? Zondag stond er bij onze familie in de kerk. En uh, die hebben we maar opgevangen. Wat kunnen we daarmee? Nou, en dan gaan wij snel uitzoeken bij de advocaat, bij het ministerie. Gaan we uitzoeken hoe ziet dat dossier eruit? En zeggen: nou, dat ga je niet redden. Die mensen hebben echt geen perspectief. Ze kunnen wel terug. En, en als ze teruggaan, dan krijgen ze echt niet die problemen in de zin van vervolging. Misschien is het leven niet makkelijker daar dan hier, maar dat is een ander verhaal. En dan zeggen ze, ja, maar we hebben ze nou eenmaal opgevangen? Ja. Nou, dan gaan we ze toch echt proberen te overtuigen om dat weer los te laten. En dat wil niet altijd lukken. Maar als je bedoelt, ze, ze, ze hebben ze nu eenmaal opgevangen, ze zijn het verhaal begonnen en willen het tot laatste snikken uit... Ja, want ze zijn nu onze verantwoordelijkheid geworden. He, dus dus dat, dat moet de kerken proberen ook weer los te laten, denk ik. En dat is ook een proces. Ja. En, en uh, soms loopt het dan toch nog een keer goed af. En dan zullen ze zeker zeggen, zie je wel. En dan vind ik dat ook geweldig hoor. Maar uh, aan de andere kant, uh, ik denk dat het heel belangrijk is... als je zelf de deskundigheid niet in huis hebt, haal hem dan ergens. Haal hem bij ons, haal hem bij een advocaat, haal hem bij vluchtelingenwerk. Maar haal die deskundigheid even in huis. Want je wil geen vals perspectief bieden, geen valse hoop bieden. Weet je, dat is voor die mensen die het aangaat is dat slecht. Maar het is voor je gemeente, voor je kerkelijke gemeente ook slecht. Ja. Want, want op een gegeven moment, als, als, die, als blijkt dat het allemaal valse hoop is geweest... dan krijg je ook heel veel teleurstelling. Bij de asielzoekers, bij, bij je kerkleden, dat wil je allemaal niet. Dus je wil in ieder geval het gevoel hebben... wij hebben gedaan wat, dat, wat dat we moesten doen. Of dat het gelukt is of niet, maar wij hebben gedaan wat we moesten doen. Daartoe waren wij geroepen. Als je dat gevoel hebt, dan is het altijd goed wat de uitkomst ook is. John, we, zijn, uh, we gaan alweer richting acht uur. En uh, we staan eigenlijk aan het begin van een hele mooie zondag. Hè? Want uh, sommige mensen die zijn nu net lekker wakker aan het worden... met dit intense gesprek wat wij hebben gevoerd. Wat is jouw ideale zondag? Vragen we vragen dat altijd om dat in ons gastenboek op te schrijven. En jij hebt dat ook voor ons uh, voorbereid. Dus wil je dat graag even voorlezen? Ja, uh, mijn ideale zondag is uh, de dag die beleefd wordt als de fijne dag van de week. Dat vind ik heel belangrijk. Niet om zes uur uit bed, zoals alle andere dagen van de week... Uh, deze dag met het gezin samen ontbijten. Niet eerst de ene, dan de andere samen ontbijten. En uh, met of zonder kerkdienst, dat is niet iedere zondag het geval... maar wel gedenkend, want het is een bijzondere dag. Het is de dag van de Heer. En de dag met het gezin, en soms ook met anderen, gezellig delen... ongeacht wat we doen, als we het maar samen doen. En dan vooral genieten van mijn gezin. En dat maakt voor mij echt de ideale zondag. En... Uh, nou een uurtje volledig relaxed in het warme lichtbad met een boek of een wielerblad. Ik ben wel een wielerfanaat. Aha. Dat vind ik ook niet te versmaden. Maar een middagje met een gezin in een gehuurd bootje op het water, omgeving herontdekken. Dat is toch ook wel, uh, ja, dat behoort toch ook wel tot mijn topzondagen. Dus jij hoopt dat mooi weer en uh, <laughs> op en toe de Fransie eraan zit te komen. Jazeker, ja, ja, Kijk ja. ja. Um, wij, uh, ik, ik dank je ontzettend hartelijk voor het gesprek. En als je dit gesprek wilt naluisteren, dan kan dat op eonl uh, Dit is de zondag en u kunt daar ook het uh, gedicht van uh, Rickert Zuiderveld nalezen. En na ons komen vroege vogels. Menno, waar gaan jullie het straks over hebben? Ja, wij zitten hier klaar in het kapitool in Straveland. We gaan het onder andere hebben over deze vogel... ja prachtig geluid hè? dat is een uh, dat is een ah nou, ik probeer Straten... het altijd te raden ja, maar... ja, <lacht> dat is, uh, ja dat is heel, dat zou heel knap van je zijn als je me zo uithaalt <lacht> um, Peter van Straat, vond dat zo'n mooie vogel fietus en hij zei, het zou toch prachtig zijn als die eens op muziek wordt gezet en gespeeld wordt door uh, uh, muzikanten. Nou, dat hebben we voor elkaar gekregen, dus dat ga je straks horen. En verder veel aandacht voor het dier dat Nederland groot heeft gemaakt. Wij zijn rijk geworden, niet alleen van de handel in specerijen met Indonesië of de graan op de Oostzee, maar de haring. Huib Stam heeft daar een prachtig boek over geschreven, een soort haringbijbel. En daar gaan we over praten. Bijzonder. Dat horen zo. Haringen. Ik ga luisteren. Wonderlijke, ware verhalen rond één thema. In plots. Wanneer, wanneer, wanneer ga je eruit uitzenden dan? Nou, ik ben nu allemaal dingen aan het opnemen samen met anderen. En zondag wordt het uitgezonden. Hoe laat dan? Om kwart over zes. Op Radio 1. Smorgens? S'avonds. Oh, s'avonds. <laughs> om kwart over één. Oh, nee, hey, kwart over zes. zes. Vanavond om kwart over zes. Plots. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Hoe dat leest u op uwv.nl slash mogelijkheden. UwV werken aan perspectief. Vandaag in het Filosofisch Quintet gaan we het hebben over de vraag of het gezag van de rechterlijke macht in Nederland talende is. En of dat gevolgen heeft voor de rechtsstaat. Filosoof Adverbrug en ik praten met Ibo Buruma, Mark Hertog en Harm Brouwer. Vanmiddag 5 over 12 bij Omroep Human op Nederland 1. Het Filosofisch Quintet. Dit is Radio 1.